krijg je van Marcel. Goedenavond. Een stille tocht wordt er in Nijmegen gehouden voor het slachtoffer van een vuurwerkongeluk. De minderjarige kwam om het leven tijdens de jaarwisseling. Hoe het mis kon gaan met het afsteken van vuurwerk is nog onduidelijk. De herdenking is bij het Kruifkoort in de wijk waar het ongeluk gebeurde. Daar is een toespraak en wordt een minuut stil te houden. Op station Emmen gaan de controles tegen zwartrijden voorlopig door. Arriva begonnen vorige maand mee omdat er veel overlast was. In ieder geval controleert de vervoerder tot het einde van de maand. Lijkt ook nog eens effectief te zijn. Het aantal boetes voor zwartrijden is met de helft gedaald. De Zwitserse bar waar de dodelijke nieuwjaarsbrand was... voldeed aan alle regels. Dat heeft de eigenaar gezegd tegen een Zwitserse nieuwszender. In zijn zaak zouden meerdere controles zijn gedaan... en zou aan alle regels voldoen. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt... door brandende sterretjes op flesjes champagne. Veertig mensen kwamen om. Dan het WK Darts. Over een half uur begint de tweede halve finale in Londen. En het is erop of eronder voor Gian van Veen. Hij speelt tegen Gary Anderson uit Schotland. Sportverslaggever Stan Wachtman vertelt wie het meest kans maakt op een finale plek. Qua historie is tweevoudig wereldkampioen Anderson de favoriet. Maar gekeken naar het nu is Van Veen dat. Hij is de nummer drie van de wereld en dus staat fantastisch te gooien. Nog beter dan Anderson. En een leuk feitje, de laatste wedstrijd tussen de twee werd ook gewonnen door Van Veen. Rond half elf vanavond komt Van Veen in actie. Dan het weer van Weerplaza. Komende nacht buien met hagel en sneeuw. Het kan drie graden gaan vriezen. Morgen zijn er opnieuw winterse buien bij maximaal vier graden. Geen files, geen flitsers. Tom en Bram. Wel, het grote kopperspel zometeen. Ook Lucas en Steve komen eraan na 5 seconds of summer. Youngblood. Maximum weekend. Music.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 I'm pulling no air, pulling no air Uh, Tom en Bram, wij vroegen ons af... kunnen jullie even een lekker plaatje van ons draaien? Dankjewel! Bedankt! No, mama Steve, Love on Hope. Het is vrijdagavond, Tom en Ram. En ook in het nieuwe jaar, het grote kofferspel. Inderdaad, ja, gewoon uh, weer lekker meegenomen. Ja, ze liggen hier naast me. Vier goed gevulde koffers uh, allemaal. Met een thema. Uh, en het thema het zal je verbazen. Goede voornemens. Origineel. Ja, dus prijzen waarmee het nieuwe jaar lekker van start gaat. Daar, uh, ja, zo kan je het een beetje zien. Dus wil je gewoon lekker een prijs winnen, meld je dan aan. Door het woordje. Koffer. In te sturen via de Q Music App. Ik herhaal het woord. Via de Q Music App. Nou, was het duidelijk toch? Ja, was het duidelijk? Ja, ik kan hem nog iets oplussen. Op Oké. Okay. Het dit woordje was, dit was standje 11. Nou, doen we maar iets harder. Zeg maar het... welk standje het hoogst. Het woordje. Via de Q Music App. En wie weet, speel je mee? Ja, dat kan ik niet. Nee. <laughs> nou, het was prima zo.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 Hé Hey Zoe, goedenavond. Hallo, kom bij oh, met Hey, hoe is het met jou dan? Ja, heel goed, met jullie? Ja, ja. goed, goed, goed. Ben je lekker het nieuwe jaar ingegaan? Zeker, lekker vrij, lekker, uh, lekker niks doen. Oh, Ach, God. wat heb je vandaag gedaan? Oh, gewoon letterlijk niks. Nou, ik heb vandaag een tattoo laten zetten. Oh, dat dus ja, nou, was niet niks. Was niet niks nee, wat voor tattoo is het geworden? Het uh, zijn geboortebloemen, samen met mijn tweeling, dus. Ah, oh, nou wat leuk. Heet. En ook op ja. dezelfde plek. Uh, nee, wel allebei op onze arm, maar wel allebei op een andere plek. Oh, Oké, okay. nou wat, wat superleuk zeg. En welke, welke geboortebloem is dat? Uh, van november en die van mijn ouders. No november, januari, juni en juli. En wat voor bloem is dat? Een grisant. Een grisant. Oh, kijk, kijk wow. aan. Nou wat, wat leuk, uh, wat leuk zo. Ja. Je, je hebt ook nog al, al je vingers van het oude en nieuw. Ja, ja, ik heb er rustig aan gedaan, steentjes nou, afgesloten en geef je werk. Dat is fijn. De gekheid. Goed om te horen. Nou, welkom uh, bij het uh, grote kofferspel. Naast mij liggen vier koffers uh, gevuld met fantastische prijzen die iets met goede voornemens te maken hebben. En wie uh, is eigenlijk? Ja, de, de standaard goede voornemens. Uh, meer een bewegen. Ja, meer bewegen. Gezonden minder eten. op de telefoon. Ja. ja, minder op Precies. de telefoon. Inderdaad, ja. ja. Die vind ik ook moeilijk hoor. Ik, ik, ik, ja. Nou, dan ben je er toch net weer ingetrapt, ja. Zoe. Want wij roepen, sturen even het woordje koffer. En je grijpt toch direct ja. naar je telefoon. Ja, ja, ja. Inderdaad. Maar goed. Ja, ja. goed. Uh, we gaan in ieder geval even een prijs voor jou uh, binnenharken, harken, Zoe. Het werkt als volgt: ja. uh, Bram heeft bij iedere koffer een cryptische hint. Nadat die cryptische hint is gegeven, krijg jij vijf seconden bedenktijd. En daarin mag je zeggen of je de koffer wil, ja of nee. Roep je nee, ja. gaan we door naar de volgende. Roep je ja, maak hem open. Gaan we kijken wat je wint. Ja. Zo Stop. simpel is het, laten we meteen beginnen met koffer 1. En daarvan is de hint om je goede voornemens op dag 2 tenminste nog in stand te houden. Hallo? Uh, nee, ik okay. ga er nog volgende. Oké. Okay. Alright, nou even kijken wat erin zit. Ach, een uh, alcoholvrij bierpakket. Oh, nou. Jammer, maar. Uh, Doe je, eh. draai je januari of maakt het je niet zoveel uit? Nou, oh, ik drink sowieso een keer heel veel, maar vooral oh, okay. geen bier, dus. Uh... Nee, ik vind ook... Ik vind, ook alcohol, okay. bier, vind ik bier een soort nat roggebrood. <laughs> ja, als je, als je dit eenmaal weet, dan kan je het ook niet nat meer... Roggebrood. Ja, het is echt roggebrood, maar dan uh, vloeibaar. Het okay. is, ja, is toch goed dat we dat niet hebben. Nee, gaan we gaan snel door naar koffer 2 en uh, ja. daarvan is de hint. Tegen de kerstkilo's. Ehm um, Nee, toch nog niet. Nee. All right. Gaat ook deze open. En hier zat in een strippenkaart voor een schaatsbaan. Oh ja. Dat ja, is wel jammer. Ja, dat is wel leuk. Wel leuk geweest. Maar goed, we hebben er nog twee. Even kijken. Cover 3. En daarvan is de hint: Think Inside the Box. Ik zie iemand negelijker. Dus we gaan deze voor de laatste. Oké, okay, al oh, wat leuk. Wat leuk. Inside the box. Think inside the box. En dat was een maandabonnement op een maaltijdbox. Oh. Ah. Ja. Nou ja, met Heel de dure wel. boodschap op zich wel lekker. Maar ja, dan moet je ja. gaan koken en zo. Ja, ja, goed. <laughs> we ook wel gedoe. Um, koffer 4. En daarvan is de hint: geen stress. Frist die fles. Dat doen we niet maar, hè? Ja, natuurlijk. Ja, dat, oh. dat is de laatste. Dat is de laatste. Geen die fles dat komt toch uit uh, Beauty and the Geek? Uit Beauty and the Geek. Heb je toch gekeken, Tom? Uh... Ga maar door. Zoe, heb jij het al gezien? Ik, ik denk ook dat het door moet, inderdaad. Het <lacht> is hartstikke leuk. Nou, ja, het is ook hartstikke leuk, maar ik heb het bij Vlagen gezien. Oké. Okay. Goed, beste Zoe, met een grisant op het lichaam. Jij wint een middagje. Wacht even, wacht even. Waarom heb ik geen galmpje op de stem? Event. Wat, wat, ik wil een galmpje? Hallo? Ja. Beste. Oké. Okay. Jij wint een middagje Rage Room voor twee personen. Oh, heel leuk. Ja, ben je er bekend mee? Ja, dat is dat je dingen mag slopen in een kamer, toch? Klopt. Dan word je opgesloten in een kamer samen met nog ja. iemand. En dan kan je ja, helemaal losgaan. Misschien wel een auto. Televisies, kasten, Ja, johs. Flessen gooien ja. met een pijl in een auto. Kan jou het schelen? Hartstikke leuk. Ja, heel leuk. Ja, en. We, dus en, en, en dan kan je misschien wel je tweelingzus meenemen. Ja. Ik denk dat die het ook wel leuk vindt inderdaad. Toch? Ja, hartstikke ja. leuk. Nou, zo je heel veel plezier ermee... en een fantastisch mooi en gezond 2026 gewenst. Dankjewel. En, en zeker lukken, succes en met ook. de goede voornemens. Dankjewel. je wel. Doeg, doeg, doeg, doeg. How anything you dream is possible And no mellow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 Bijna op om Q, omdat het zo lekker zomers is. Nou, inderdaad. Dikke, dikke sneeuw, toch, dit weekend? Zeker dikke sneeuw. Ik ben heel benieuwd. Ja, en niet weer dan gaan afzeggen, Want ik ken jou. Nee, ik heb nu een auto die door de sneeuw kan. Ja, ja. god. Ik ja, dat, dat door... was toen, ja. dat toen, is jaren geleden geweest, ook toen we bij Q zaten. Ja. Dat, er, dat er zoveel sneeuw lag, dat ik de stad uitreed en ik kwam gewoon niet verder. Nee. Met die Alfa Romeo. nee. Die ja. had achterwielaandrijving. Ik ik, ja, en zomerbanden. Dat werkt ja. niks. En een Alfa Romeo. Ja, dan, dan, dan, dan zit wel alles tegen. Ja, dat, dat is gewoon ja. niet op. Zegt, toen zat ik met, met Fons van Piemelhoven op de radio. Ja, sorry. Ja. Omdat jij niet kon komen. Ik had lekker een dagje sneeuwvrij. Ja, maar morgen, <laughs> morgen ben je er hoor. Ja, ik denk het wel. Ja. Echt hoor. Ja, ja. Niet dat ik hier weer zit met fonds van poppen. Nee, komt goed, komt goed. Okay. Ja, wel veel sneeuw inderdaad, vannacht al. Ja, goed. Ah. Uh, wij zijn op zoek naar een boom en een knal. Dat ja. doen we ieder weekend. Oftewel een nummer om uh, ja, lekker het weekend mee in te luiden. En dit keer uh, is het thema. Een lekkere energizer, om het nieuwe jaar goed mee te beginnen. Een energizer? Ja, dus welk liedje doe jij altijd uh, aan... als je lekker een beetje uh, ja, energie uh, kan gebruiken? Oké. Okay. Weet je, je hebt een beetje moeie oogjes in de auto... Ja. of uh, je gaat uh, sporten of je bent aan het hardlopen. Ja, wat is nou zo'n nummer dat je er dan even doorheen trekt? Een lekkere energizer, alleen dan dus om het weekend en het nieuwe jaar mee in te luiden. Oh, dat vind ik al een hele leuke dit jaar. Is toch hartstikke leuk? Ja, ik zit bijvoorbeeld direct te denken aan... Uh... Tsunami. Leuk, zoiets. Ja, of de bonfunk MC's met freestylen. freestylen. Ja, ja, ja. Toe okay. hast. Ja, Ramstein. Ook leuk. Het kan van alles zijn. Stuur het in via de Q-app. En wie weet uh, ja, gaan we jouw energizer wel draaien.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 We zijn op zoek naar de boom en een knal, altijd in thema. En het thema was als volgt. Een energizer. Oh, een energizer. Het nieuwe jaar mee in te luiden en het weekend, hè. Nou, wat komt er allemaal binnen? Ik zie hier een bericht van Jerry, die zegt Blackpink met jump. Bas zegt uh, La Fuente, ratata. One day barker, man. Uh, Gigi D'Agostino komt binnen, La Moe Toujours. Groetjes van Jeannette Hoekstra. Bert zegt de uh, Crockett's team... Ja. ja, wat is dat ook alweer? Ja, weer? ken die niet meer? Ja. ja, ik kan hem ook even niet herproduceren. Hé, hey, jongens. Hé, hey, kut. Crockett's team. Ja, dat is zo'n, zo'n, zo hé. Hey. Hey. Hoe ging die nou hey. ook weer wacht hier. Ja, Bing, bing, bing, bing. Ja, ook leuk. Uh, ik zie ook uh, June, van, van Are You Ready Miami To Vice, Van Miami Vice oh, ja. was dat. Are You Ready To Fly? komt binnen van Emiel. Ja, uh, Pitbull, Fireball, Laura. Ja, Year of Summer komt echt twintig keer binnen. Ja, uh, nou ja, heel, heel veel leuks. Maar ik zag ook een hele leuke binnenkomen. En die hebben we meteen even teruggebeld. En dat is Jessica. Hallo, Jessica. Hallo. Jessica, beste wensen. Ja, hetzelfde natuurlijk. Nou, dat... Mooi 2026. Zo, is de, uh, ben je nog lekker vrij of meteen alweer aan het werk? Nee, ik ben gewoon nog vrij vandaag. Ik oh, hoef maandag pas weer te beginnen, lekker dus dat is lekker. Zeg. Ja, heerlijk. Ja, ja. Neem het er nog even van. Ja, Zeker. En uh, ziet het er een beetje uit als een rustig jaartje of kan je wel wat energie gebruiken? Nou, want extra energie kan nooit kwaad toch? Dat, nee. Uh, nee, altijd lekker. Ja, heb je ook goede voornemens? Nou, nee, daar doe ik eigenlijk niet aan. Nee, oh. ik, uh, nee, nee, nee. want dat betekent dat er allerlei dingen niet goed zijn en zo dramatisch is het niet. Dus uh, dat vooral dat ik het doorgaan zoals het nu gaat, daar zou ik dat, dat ook heel tevreden mee zijn. Ja. Ja. Nou, wat fantastisch. Nou, heb, dat... je, heb je een beetje hoogtepunten voor komend jaar? Een, een vette vakantie die op de planning staat of iets in die hoek? Nou ja, we zijn wel aan het kijken naar een vette vakantie. Alleen de kogel is nog niet helemaal door de kerk. Dus oh. dat is nog een beetje voorbarig om te roepen. Maar ik denk wel dat het een hele vette vakantie gaat worden. Oké, okay. nou als ik je een tip mag geven, uh, ik ja. kan je heemsteden? Aanbevelen. Oh, nou ja, we, we zaten aan iets verders te denken, maar oh. ik zal het uh, in de groep gooien. Ja. Okay, ja, okay. nou Oké, Ja, niks. <laughs> nee. Goed, uh, Jessica, uh, welk nummer wil jij graag horen? Wat is een nummer wat jou er altijd doorheen sleurt? Nou, dat is uh, Beef Faithful van Fatman's Coop. Ja, ach, wat een, wat een leuke plaats. En wanneer zet je die zelf op? Ja, gewoon, weet je, ik hoorde jou zeggen van als je in de auto zit en je moet nog even, dat je denkt bruh, ik heb eigenlijk geen puf meer uh, Ik moest gelijk terugdenken aan uh, september, toen zat ik met een aantal collega's uh, kwam ik van een beurs in, uh, in Parijs vandaan, hadden we een paar dagen gelopen, dus dan ben je eigenlijk wel helemaal gammel, zeg maar en we moesten nog 100 kilometer naar huis in de auto en iedereen zat echt wel een beetje ingekakt Dus eigenlijk, jongens, ik zet even een nummer op ik ja. weet zeker dat dit gaat werken Kijk. Nou, dan was deze en iedereen was weer wakker Ja, fat man scoop ja, fantastisch Nou, we gaan hem voor je draaien, wil je hem zelf even Superleuk. aankondigen, ja, natuurlijk doe ik dat even ik ga gelijk mijn volume even lekker hard gooien, maar uh, hier is hij dan, die feestel van Zetman's Koek. goes off the track, pick it up, pick it up, pick it up, let's go, who's fucking the night,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 Tot hier en niet verder. Morgenmiddag om 12 uur zijn wij terug en zometeen op Stefan FM. Stefan Bouwman. Ah. Stefan FM. Ja, dat denk ik ook zelf in. Ja, dat ja. we het voor en het na programma zijn. Ja. Nee, jij bent het voor en het na programma. Nee, wacht even. Dat ja, je wel. Zeggen, ik het ben het voor en na programma. Ja. Ja. maar dat is dat is niet leuk om te zeggen. <laughs> Het is wel waar. Wel. Nee. Ja, de Stefan Bouwman fan die komt vandaag aan zijn trekken. Want ja. uh, jij hebt vanmiddag vier uur lang de top 40 gedaan. Ja, het zijn er zo weinig jammer genoeg. Maar goed, de, degene die er zijn. Ja, nou, wij in ieder geval. Ja, nee, wij zijn gewoon een meer een soort break. Ja. Ja. Wij waren even de halftime show. Ja, ja, ja. En nu gaat Stefan FM weer ja. lekker op volle toeren. Zo, wat, wat kunnen we verwachten in Stefan ja, FM? Sowieso de eerste vrijdagmix van het jaar. Dus jullie mogen ook weer gokken voor het thema. Nieuw jaar. Oeh, sneeuw. Sneeuw, had gekund, zou kunnen. Stefan FM. Ja, ik heb het zelf allemaal ingezongen. Nou, weet je, dat hoor je zo. En nee, hij nee, doet nee. dit bij... Oh, wacht even, ik ga even kijken. Wat kan een goedje zijn? Proteste Iran. <lacht> Is dat het thema? <lacht> Welk liedje? Uh. Noem één liedje. <lacht> zou niet weten. Omar Suleiman. Ja, oh. oh. Mooi. Nee, um. nee Europese bankpresident... Uh, dry January. Dry January, leuk. Was het was wel leuker geweest. Iets met drinken. Ja, vind veel leuk, hè? dochter Kim Jong-un wordt klaargestoomd als troonopvolger. <lacht> uh, ja, dry January, dat ja. zou wel kunnen. Nou, uh, we horen het zo wel in de auto, hè? Is het zo? Nou, <lacht> ah, nee. Hé, oh, wat Heel verhaal echt. onderaan. Antoon komt bijna nooit live optreden op plekken. En hij komt vanavond optreden in dus bij jou Oh door. Ja, ook leuk. Ja, leuk. Nou, uh, tot morgen. Ja, nou, Hoi. Dag. Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Carwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Carwei, maak het mooier. 18 plus speeldoest. Ja? Serieus? 7, 7, 7, 8. Oh, wat een geld! 80.000, wat verdikken me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar?